8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u zo de hoogste baas van Veolia. Hij wil graag praten met de Tweede Kamer over een alternatief voor de Vira. En wat blijkt? We bezuinigen op vakantie. Hoort u zo meer over? Eerst nu het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 De samenwerkende hulporganisaties en het Rode Kruis herkennen zich niet in de kritiek. In Oosterwijk in Noord-Brabant woedt een grote brand in een fabriek van aanmaakblokjes. De brand bij Fire Up brak rond half vijf uit. De brandweer probeert de naastgelegen panden te behouden en is met mannenmacht aanwezig, vertelt deze ooggetuige. Er zijn hier diverse knallen gehoord aan het begin van de brand. De brandweer komt van heinde en verre, van Alphen, Goren, Gilsen... Ze zijn met een uh, peloton aanwezig, zeg maar. Vanwege de enorme rookontwikkeling adviseert de brandweer... ramen en deuren gesloten te houden. De wind staat in de richting van het dorp Oosterwijk. Tussen Eindhoven en Tilburg rijden geen treinen vanwege de brand. De brandweer heeft een waterslangen over de rails gelegd. Bij het blussen van een brand in een huis in het Brabantse Kuik... hebben brandweerlieden drie lichamen gevonden. Over de identiteit en de doodsoorzaak van het drietal is nog niets bekend. De brandweer was rond half drie vannacht uitgerukt na een melding.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 Iets wat we eigenlijk heel graag doen, als we daarop bezuinigen... Ja, dat, dat, dat doen we niet graag. Uh, dus ja, dan is het echt wel nodig. En als je kijkt ook naar uh, de economie de afgelopen jaren... Ja, de koopkracht is toch al een aantal jaren aan het dalen. En uh, op een gegeven moment ja, dan gaan ook heilige huisjes eigenlijk omvallen. De Amerikaanse stad Los Angeles geeft alle schoolkinderen een iPad. De tabletcomputers moeten op den duur alle schoolboeken vervangen. In L.A. wonen 640.000 schoolkinderen. In eerste instantie krijgen 31.000 van hen een iPad. De stad trekt voor het plan 30 miljoen euro uit. De Amerikaanse acteur James Gandolfini is overleden. Hij was vooral bekend door zijn hoofdrol in de televisieserie The Sopranos. Daarin staat hij als Tony Soprano aan het hoofd van een beruchte maffia-familie in New Jersey. Do you all My is broken, the bone is oh, coming shit, through. Shit, I'll give you a fucking bone, you prick. Where's my fucking money? Where's our fucking money? Mons tv-zender HBO overleed Gandolfini tijdens een vakantie in Rome. Waarschijnlijk na een hartaanval. James Gandolfini was 51.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 Niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Buntschoten, 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, bij Valkenswaard. En na een ongeluk op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, bij Berken-Marodereis, 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En we praten over alternatieven voor de 4A over ruim 2 minuten. Ik ben Henk Schiefmacher.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 NOS Radio Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, het is bijna vakantie. Belangrijk om tot rust te komen, even lekker te ontspannen. Vakantie, vakantie, vakantie, vakantie. Maar we gaan wel minder vaak, minder lang en met minder budget. Nou, pakken we toch gewoon de trein? Dat had je nou niet moeten zeggen. De Tweede Kamer wil andere partijen betrekken in het nadenken over een alternatief voor de Vieren. De NS moet voor 1 oktober met een vervanging komen, een alternatief. Maar daar wil de Kamer niet op wachten, zegt Duco Hoogland van de P van de A.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 Nou, dan gaan we dat maar eens vragen aan een van die andere partijen, namelijk aan Veolia. De topman van eh, Veolia is Manu Lagersen. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilt best wel met de Kamer gaan praten, heeft u ook eerder al aangegeven. Vindt u ook goed dat de Kamer nu met u wil praten? Um, ik vind het uh, een heel goed idee dat uh, niet alleen met ons, maar ook met andere collega's gepraat wordt. Uh, dan maakt dat een grote kans op, een, uh, op het vinden van een goede oplossing. Dus uh, ja, we vinden het een goed idee.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 Ik denk dat nu de, de, de staatskas primerend is. En uh, dat er wel aan de reizen gekeken wordt, maar dat het toch een beetje secundair is. Goed, meneer Leggezen. Dat is duidelijk. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Manu Leggezen hoorde u de topman van Veolia. Nederlanders zetten het mes in de vakantie. We gaan korter... Minder ver weg en we besteden ook minder tijdens de vakantie. Dat blijkt uit cijfers van NBTC Nippo. Een bureau dat ons vakantiegedrag in kaart brengt. Uh, hotels boeken, minder overnachtingen... maar ook kampeervakanties lopen sterk terug. Consument snoeit in zijn vakantiebudget, zegt onderzoeker Kees van der Most. Hij gaat minder ver weg, uh, hij gaat ook wat korter weg. En belangrijk ook, hij besteedt gewoon wat minder. Ja, en nu zitten we eigenlijk in de volgende fase, eigenlijk vanaf 2013... En zien we echt dat het aantal vakanties uh, aan het teruglopen is en ook de bestedingen. Dus consument gaat echt bezuinigen nu op vakanties. Dus ja, je ziet dat best een, uh, een groep ondernemers het op dit moment uh, moeilijk heeft. Ja, maar de een heeft er meer last van dan de ander. Onze verslaggever Louis Dekker ging naar een camping aan de rand van Den Haag. je naar de And en dan heb je 136 If you saw another place where you want to be, just come here... and we check if it's available for the period you want to stay, and we change. Jan-Willem van Reewijk kent de weg op de camping. En voor de shower is on the building a machine. 50 cents in the machine for the shower ja. token for six minutes. Thank you very much. In vele talen. Engels, Duits, en Nederlands natuurlijk, en het Spaans. Okay. Want u bent de beheerder van camping Duinhorst... In Wassenaar. 10 hectare met uh, wat staakervenplaatsen, tourkervenplaatsen, tentplaatsen. Een vier-sterren camping of heeft u die zelf geverfd? Uh, nee, die, uh, we hebben wel zelf uh, geplakkerd, maar we hebben ze wel echt verdiend. Even kijken, linksaf naar Eikenhoek 1 tot en met 18, rechtsaf naar het Beukenpad. Welke zullen we doen? Uh, ja, Ze zijn allebei erg mooi. Uh, gaan, we, gaan we voor de staakerven of gaan we voor de tourkervens? De goedkoopste, want dat past bij het onderwerp. Uh, de goedkoopste, dan gaan we linksaf, want dat zijn de maand- en seizoensplaatsen. Dus daar kan je. Uh, ja, in het laagseizoen voor een uh, hele mooie prijs al een maand uh, komen staan. Meneer, u staat met de camper op de camping. Ja, klopt. Maar dat u hier staat, is dat een bezuiniging? Omdat het goedkoper is dan een villa in Zuid-Frankrijk? In mijn geval niet, omdat uh, ja, ik vind Zuid-Frankrijk met de camper toch wel heel erg ver... En als het mooi weer is in Nederland, ja, dan, dan is het ook paradijs natuurlijk. Het is net zo mooi als in Zuid-Frankrijk. Als je lekker voor fietsen houdt, nou, dan kan je hier beter gaan fietsen als in Zuid-Frankrijk. Want dan word je voor je sokken gereden. Veel Nederlanders bezuinigen op hun vakantie. Merkt u dat om u heen? Om me heen merk, merk ik het wel. Voor mezelf merk ik het niet, maar om me heen merk ik het wel. Ja, ik zie dat uh, toch heel veel mensen toch, uh, met heel veel minder moeten doen... dan dat ze normaal gesproken gewend zijn. Het is heel rustig hier. Ik zie veel lege plekken. Ik zie veel plekken waar... Mensen hun tent nog kunnen opzetten, hun camper neer kunnen zetten. Het is nog niet vol, hè? Nee, het is nog niet vol. Maar qua tent, het is ook geen echte vakantieperiode. We hebben een hele leuke bezetting. U heeft ook gehoord hè, dat de Nederlander nu echt het mes zet in de vakantieuitgaven. Uh, ja, daar ben ik ook verrast over. Wat merkt u daarvan, dat het moeilijker gaat? Um, wij merken er wel wat minder van. Omdat je gewoon het goedkopere segment vakantievieren bent. En wij doen er ook niet heel veel aan buiten dat we de prijzen niet verhogen... Ook voor volgend seizoen om toch voor de, de kleinere portemonnee... wel een goed product voor een goede prijs te kunnen leveren. Maar opzettelijk de prijs niet verhogen... want u snapt dat u daar misschien de klanten in deze tijd mee weg kunt jagen. Ja, misschien schrik je er wat gasten mee af. En uh, nu weten we dat we kostendekkend kunnen uh, werken. En dan gaan we dat gewoon nog een jaar op deze manier doen. En dan maar een jaar of twee jaar later verhogen. Moet u nou meer knokken om de mensen hier naartoe te lokken? Nee, wij hebben niet heel veel meer werk eraan om uh, de mensen hier naartoe te krijgen. Omdat er heel veel mensen hier al jaren komen en we hebben goede mond-tot-mond -mond reclame. En daarvoor hoef je niet heel veel meer extra reclame te maken. Zorgen dat ze tevreden blijven. En ja, heel veel meer kan je niet doen, omdat adverteren toch vaak heel duur is. Mevrouw, gaat u nog op zomervakantie? Ja, toevallig wel. Een weekje naar Italië met onze dochter, en kleindochter. Een weekje? Een weekje naar Italië, het gaat dan meer. Dat is geen drie weken. Dat zit er eigenlijk niet meer aan, nee. Nee, nee. Financieel. Bent u ook aan het bezuinigen? Ja, ik bezuinig ook op vakantie, ja. Uh, waarom bezuinig ik? Omdat ik gewoon minder te besteden heb uiteindelijk. Het wordt allemaal wat minder ja. Het hakt er ook op in als je uh, een, een vakantie voor 14 dagen of drie weken met het vliegtuig zou moeten gaan met een gezin met twee kinderen. Dan ben je al gewoon vier, vijfduizend euro kwijt. Nou voor vier, vijfduizend euro kun je in een gezin ook heel iets anders mee doen. En alles uh, wordt duurder, dus het is allemaal niet goedkoper geworden de laatste jaren. Nou, wij gaan wel op vakantie, maar in plaats van wat langer gaan we eigenlijk gewoon een paar dagen weg in Europa. Een paar geleden hebben we nog naar Costa Rica geweest uh, drie weken. Nu zit het er even niet meer in. Het zit er even niet in. Het blijft onrustig in de steden in Brazilië ook vannacht weer. Onze correspondent Mark Bessems doet het verslag. Jan Bakker bij de AWB met een rustige ochtendspits. Ja, we komen niet verder dan uh, 70 kilometer op dit moment, verdeeld over 20 files. Ja, eigenlijk maar één opvallende op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. over het bergwijn rode reis na een ongeluk 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En tussen al die mensen in de files rijden ook veel deelauto's. Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen dat daar gebruik van maakt, groeit. Mijnor Remmers, zoek naar ja. voorbeelden. Heb je een gevonden? Jazeker, we zitten nu uh, een stukje verderop in Utrecht. Um, en we zitten eigenlijk uh, te zoeken. Want uh, Astrid Verdam, die wil wel een auto voor vandaag. En die heeft de laptop opengeklapt. En nu? Nou, nou uh, ga kijken welke auto... Uh, u zit je zit bij MyWheels nu, hè? Dat is een ja, ander bedrijf. Wheels. Ja. Oh, wacht, ik zie hier een pagina. Brigitte's wheels zijn beschikbaar. En er staat in de Zandhofse straat een Hyundai klaar. En Larry's wheels, maar dat is een Renault, dat is een wat grotere. Ja, en ik uh, ga voor de Zandhofse straat, want dat is het dichtstbij. En uh, nou, dat is voor mij de goedkoopste auto. En, uh, ja, wat kost die nou? Dat kost 2,50 per uur. Oh ja, en dan maximaal 25 euro per dag en 13 eurocent per kilometer. En nu kunt u hem boeken. Ja, als ik dan op info en huur druk, zo, dan kan ik hem reserveren. En dan uh, heb ik een pasje. En dan uh, ga ik naar de auto, check ik in. Doet u dit vaak? Uh, zo drie tot vier keer per maand. Ja. En dan voor grote ritten of kleine ritjes. Uh, want dat, dat scheelt natuurlijk enorm in de kosten van een eigen auto neerzetten. En bovendien zijn we hier in een straat in Utrecht... waar het helemaal bommetje vol staat geparkeerd. Ronald Havelman is de directeur van MyWheels. U hebt ook de OV-fiets bedacht, hè? Ja, een aantal jaar geleden ben ik met OV-fiets begonnen. Want het is leuk als mensen wat keuze hebben. De ene dag springen ze in de auto en de andere dag nemen ze de OV-fiets. Nou heb je ook die Green Wheels, hè? Dat zijn van die auto's, die ze, dat is van de NS, geloof ik. Dat hebben jullie ook. Jullie doen gecombineerd, hè? Particulier die aan een particulier verhuurt... En eigen auto's. Ja, met MyWheels hebben we een combinatie. Als je gaat zoeken op je smartphone, dan zie je onze auto's ertussen staan. En ook alle auto's van de mensen in de buurt. Want je kunt je eigen auto ook verhuren op MyWheels. Dan zet je hem gewoon op de site. En uh, de mensen kunnen kiezen welke ze willen nemen. Waarom die twee systemen naast elkaar? Nou, het, een, traditionele autodelen bestaat al een tijd en dat loopt goed, dat groeit ook. Maar dit is nu een enorme nieuwe golf die erbij komt. Dat eigenlijk iedereen kan zijn auto gaan verhuren. En wij denken het is het beste van de twee werelden. De ene keer wil je even snel een, een auto die je al kent. En de andere keer zoek je misschien iets speciaals, een cabrio of een hele grote auto. En dan kijk je in je wijk wat er ja, staat. Zitten die er ook tussen? Een open dakje, een ja. sportwagen? Ja, er zit echt van alles tussen. Ja, een ja, ja. Ferrari'tje. <laughs> ik weet het niet. Ja, volgens mij ook. We zitten echt heel... Porsche misschien. Hele mooie elek. Elektrische... Ik weet maar... dat er nu iemand in Hilversum zit die uh, op een idee komt. Dat weet ik zeker. Ja, ja. Uh, maar, nou zit er wel... Kijk, het lijkt mij wel... Ja, een aantal praktische dingen hebben wij vanochtend al behandeld. Bijvoorbeeld, stel dat u een klein deukje erin rijdt. Kan, hè? Ja, dat kan. Dat kan natuurlijk. Of dat is nog nooit gebeurd? Nee, nee, dat is nog nooit gebeurd. Dat is mij nog nooit overgekomen. Nee. Nee. Maar dat lossen jullie dan allemaal op? Ja, de auto's zijn verzekerd, dus dat is uh, geen probleem. Kijk, beter als je niks raakt, maar het is gewoon goed geregeld... en de eigenaar raakt ook nooit zijn no-claim kwijt. Nee. Maar nou is het natuurlijk wel een verschil, want u, u zet ook die auto's die jullie zelf hebben... en die volgen jullie ook helemaal, hè? Ja, die auto's die kun je openen met een chipkaart en die zitten op internet... dus dan uh, weten we precies waar ze zitten. Hoe zou het komen dat dit zo'n vlucht neemt op dit moment? Um, het ja, delen is in. Mensen willen heel graag uh, dingen meer samen doen. En uh, er is ook een beetje recessie. Dus soms hebben mensen twee auto's staan. En die tweede auto die zou je makkelijk kunnen verhuren, want eigenlijk gebruik je er vaak maar één. Ja, want... Je wilt hem toch niet helemaal wegdoen, want soms is het toch wel handig. Maar de heel van, de, van de week doet hij niks. Nee, je hebt ook vaak parkeerproblemen. Als je met je gezin twee auto's kwijt moet raken in je wijk. Dat is vaak hartstikke lastig. Wat, wat, wat verdient de huurder de, Even kijken, de verhuurder eraan? Nou, Mywheels is non-profit en bij Mywheels krijgt de verhuurder alles wat hij vraagt. Hij stelt een uur en een kilometerprijs in en dat krijgt hij voor 100%. Waar, waar, waar leeft u dan van, zeg maar? Er is een soort boekingskosten zijn er. En dat is 2,50 of 4 euro en daar, dat krijgt Mywheels. Maar dat is erg weinig. Natuurlijk. Maar als iets, als iets groot wordt, dan maak je veel ritten en dan komt het met ons ook vast goed. Als rit heb je hem al geboekt? Ja, ik heb hem klaarstaan. Oh ja, ik zie de muisklik al gebeuren. Nou, dan gaan we zomaar naar de auto toe, hè? Ja, prima. Goed. Melden wij ons straks. Even kijken, twee straten verderop, de Zondhofse Straten, gaan we zo naartoe. En daar staat hij. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het LOS Radio 1 Journal.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 Hoorden u met uh, Disconnected. Premier Rutte is vandaag op het Internationaal Economisch Forum... in het Russische Sint-Petersburg. Vanwege het Nederland-Rusland-jaar is hij er zelfs de eregast. Hij gaat praten met president Poetin... en zal natuurlijk erg zijn best doen om het Nederlands bedrijfsleven te promoten. Onze correspondent David-Jan Godfoy gaat op zoek naar... hoe je eigenlijk zaken doet in Rusland. Het callcenter van Michel Mertens heet... Teleperformance. En het is gevestigd in een van die talloze glazen kantoortorens van Moskou. Waar je na lunchtijd soms wel twintig minuten op de lift moet wachten. Omdat er te weinig liften zijn. Nou, het eerste waar ik tegenaan liep, is dat ik toch alles zelf moest doen van het huren van de van het office space tot aan het aannemen van mensen en vergunningen krijgen ja dat was toch dat je echt je eigen veel tijd erin moet stoppen de gast is ook Jeroen Ketting directeur van de Lighthouse Group een bedrijf dat buitenlandse ondernemingen begeleidt op de Russische markt waar liggen volgens jou de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven de retail e-commerce de dienstverlenende sector de industrie ook. De industrie is enorm in ontwikkeling in Nederland. Op het moment dat je iets te leveren hebt met een, met een zekere toegevoegde waarde... Euh, dan heb je hier een kans op deze manier. De Russische markt biedt dus nog steeds mogelijkheden. Ondanks een afvlakking van de economische groei... ondanks de afhankelijkheid van olie en gas... kan hier wel degelijk geld worden verdiend. Ook door Nederlandse ondernemers. Maar Rusland is een harde noot om te kraken. Bijvoorbeeld een groot verschil tussen Nederland en Rusland... is dat je in Rusland alleen maar zaken kunt doen... op basis van een persoonlijke relatie en vertrouwen. Je moet vertrouwen opbouwen met je Russische zakenpartner... om hier met die Russische zakenpartner een, een lange termijn relatie te kunnen hebben. Je moet het dus met je Russische partners niet alleen over zaken hebben... maar ook over je gezin, je vakantie, je auto... Maar er zijn meer leeuwen en beren. Ingewikkelde wetgeving die zichzelf vaak tegenspreekt bijvoorbeeld. Bureaucratie eindeloze procedures en natuurlijk de corruptie die altijd en overal op de loer ligt. Uh, er is zeker corruptie in, uh, in Rusland, het heeft geen zin om dat uh, dat te ontkennen. Nou, ik heb in zoverre gemerkt dat er wel dingen gevraagd zijn. Uh, wij hebben met onze partners vanaf dag 1 uh, voorgenomen om daar niet aan mee te doen. Als je er eenmaal aan begint dan, uh, dan kun je er ook niet meer vanaf. Maar het grootste probleem zit dieper vindt Ketting die al 19 jaar actief is in Rusland. Uh, het grootste probleem wat wij als buitenlandse zakenlieden hier hebben is dat we niet in staat zijn om Rusland vanuit Russisch perspectief te bekijken. Rusland heeft uh, andere regelgeving. Rusland heeft andere normen en waarden, Rusland heeft uh, inderdaad een hele andere uh, cultuur. Geduld, dat, uh, dat is toch echt uh, nummer één. geduld. Omdat je dus bepaalde dingen niet uh, morgen voor elkaar krijgt, wat je dan in Nederland wel gewend bent. Ik zeg altijd, als iemand morgen om tien over 10 er moet zijn, dan is hij er om tien over 10. Hier in Rusland kan het 12 uur worden, 1 uur, of soms helemaal niet opdagen. En als je niet geduldig bent? Dan moet je misschien in Nederland gewoon nu. werken. Het is toch op alle, alle aspecten waar ik hier zie, is toch wel geduld belangrijk, ook op Persoonlijke basis. Ik heb net een appartement gekocht en dat duurt ook redelijk lang. En dan zit je ineens met 24 man in een kamer en uh, vier notarissen. En dat uh, duurt allemaal de hele dag. Waarschijnlijk in Nederland duurt dat een paar minuten of een uurtje. Dus uh, het is niet alleen in business, het is ook in het persoonlijke leven. Nou, inmiddels wacht David-Jan Godveld op de komst van Rutte. Uiteraard hoort u daar later meer over op Radio 1. En polderoverleg in Frankrijk. Vakbonden, werkgevers en overheid praten over de pensioenen. Hoort u zo.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 ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Het zekerheidspakket van Nationale Nederlanden. Ga naar uw verzekeringsadviseur of kijk op nn.nl. Dit is Radio 1. Half negen tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt lijkt langzaam terug te komen. Dat zegt ING Bank op basis van een enquête onder ruim 1200 mensen. Klanten vinden het aantrekkelijke tijd om te kopen omdat het aanbod groot is en de prijzen zijn gedaald. En verder stijgen de huren waardoor kopen vaak een goed alternatief is, zegt ING. In Oosterwijk in Brabant woedt een grote brand in een fabriek van aanmaakblokjes. De omgeving heeft veel last van de rook. Mensen krijgen het adviesramen en de deuren dicht te houden. En het treinverkeer tussen Eindhoven en Tilburg ligt stil, want er liggen brandweerslangen over de rails. Voorzitter Femke Halsema van de Stichting Vluchtelingen heeft scherpe kritiek op het functioneren van hulporganisaties, dat meldt de Volkskrant. Volgens Halsema werken hulporganisaties onvoldoende samen, zijn ze hun eigen belang onbedoeld belangrijker gaan vinden dan hulp aan vluchtelingen en richten ze zich vaak op, op zichtbare hulp die makkelijk te fotograferen is.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 Uh, eigenlijk niet al te veel bijzonderheden. De langste file die staat op de A7 van Horen naar Amsterdam. Tussen Purmerend-Zuid en Zaandam, 6 kilometer. En na een ongeluk op de A32 vanuit Meppel naar Heerenveen. Bij Heerenveen-Zuid, 2 kilometer. De rechter rijstrook is dicht. En zo dadelijk James Gandolfini, Tony Soprano. Voor velen een superacteur, hij is overleden. Blijft u luisteren.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De toekomst van het Franse pensioenstelsel, daar gaat het vandaag over... op de sociale top in Parijs. Regering, werkgevers en werknemers praten over hervorming van het pensioenstelsel. Hervormingen die vereist zijn om een miljardentekort te voorkomen. Contact nu met onze correspondent in Parijs, Ronlinker. Ron, hoe moeten we dat overleg nou zien? Als een vrijblijvende uitwisseling van gedachten, of is het meer? Het is meer, Marcel, heel simpel. Het Franse pensioengeld is op. Er ligt nu al een tekort. Maar als de Fransen helemaal niets zouden doen, bijvoorbeeld vandaag... dan is dat binnen een paar jaar opgelopen naar 20 miljard euro. Dus de nood is aan de man. In Frankrijk bestaat niet zoiets als wat wij in Nederland kennen. Het poldermodel. Maar ze hebben wel ieder jaar dus deze sociale top van werkgevers, werknemers met de regering. President Hollande zit er ook bij. Vandaag en morgen is die, wordt gesproken over allerlei zaken, werkloosheid, bezuinigingen. Maar toch vooral over een voorstel om het pensioenstelsel te gaan hervormen. Nou, rondom zijn we wel benieuwd wat dat voorstel behelst. Want um, dit ligt natuurlijk heel erg gevoelig. En er wordt vaak gestaakt bij jou in Frankrijk. Vakbonden zijn sterk. Wat staat erin? Er wordt gesleuteld aan de duur en de hoogte van het Franse pensioen. Maar dan wel heel omzichtig hoor. Vanwege die gevoeligheden. President Hollande heeft gezegd dat hij de pensioensgerechtigde leeftijd sowieso op 60 jaar wil houden. Dat blijft ook zo in dit voorstel. Alleen wordt er gezegd, werknemers moeten langer premie gaan betalen. Meer jaren werken aan de opbouw van hun AOW. Daardoor is het effect natuurlijk wel degelijk dat Fransen toch langer zullen moeten doorwerken. Want... Laten we een rekenvoorbeeld nemen. Om een volledig AOW te krijgen, zou je volgens dit voorstel 44 jaar premies moeten betalen. Dus, als jij per se op je zestigste met pensioen wilt, dan zou je op je zestiende al begonnen moeten zijn met werken. Dat is natuurlijk onwaarschijnlijk. Dus de Fransen zullen moeten langer lange moeten gaan doorwerken. Nou, daar willen de vakbonden wel over praten, Ron. <laughs> Of niet? Ik toch? denk het niet. Een paar vakbonden hebben al demonstraties aangekondigd. Nog voordat er een officieel wetsvoorstel ligt. Dus dat tekent hoe gevoelig de pensioenskwestie ligt hier in Frankrijk. De vakbonden willen niet dat er langer moet worden doorgewerkt. Willen vasthouden aan de bestaande regels. Maar uh, ze zijn niet de enige dwarsliggen. Ook de werkgevers willen geen water bij de wijn doen. Uh, dat zouden ze bijvoorbeeld kunnen hebben gedaan... door de werkgeversbijdrage aan de AOW te verhogen. Dat is voor hen weer onbespreekbaar. Dus het is aan de president Hollande... Uh, om aan beide partijen uit te leggen wat de ernst van de situatie is. Maar ja, je, je refereerde er ook al aan. Hij zal zich ongetwijfeld herinneren hoe zijn voorganger Sarkozy de pensioensgerechtigde leeftijd wilde verhogen. Dat er toen een storm van protesten opstak. Opgezet door mensen die een paar jaar later stemden op ene François Hollande. Dus nieuwe president, zelfde dilemma. Mm, en dat voorstellen, want je hebt het erover dat het vrij omzichtig gebeurt en voorzichtig. Is dit acceptabel voor Brussel überhaupt? Het zou worden beschouwd als een stap in de goede richting. Hè. De, de Europese Commissie eist inderdaad van Frankrijk een onmiddellijke hervorming van het pensioenstelsel. Maar ja, ook in Brussel zullen ze maar moeten afwachten wat er uiteindelijk gaat uitrollen. Het is de bedoeling dat de Franse regering na de zomer met een formeel wetsvoorstel komt. Dat is ook het moment waarop de Europese Commissie de zaak tegen het licht zal houden. Goed, dankjewel. Ron Linker. Heeft u het inmiddels begrepen. Acteur James Gandolfini is overleden. Zijn bekendste rol is die van maffiabaas Tony Soprano in de serie The Sopranos. Daarin komt hij met paniekaanvallen en gaat hij naar de psychiater. What the fuck is this all of a sudden? I'm just asking a question. Oh, so you're taking a stand here now, huh? You pick here to make a stand? After all this, this time, telling me that nothing's my fault because of poor parenting, you pick now to act like Betsy fucking Ross when my nephew's in a fucking hospital. He might not get out. Gaan we naar filmjournalist Robert Blokland. Fucking goeiemorgen, Robert. Goedemorgen. <laughs> wat zat ook de Gandalfine's beste rol, die van Tony Soprano? Uh, het was in elk geval zijn bekendste rol. Z zijn beste werk uh, is eigenlijk niet gezien, want dat deed hij eigenlijk op het, op het toneel, op Broadway. Uh, een kant die eigenlijk, de, de grote fans zal nog niet zo goed kennen. De Soprano is natuurlijk een enorme hit, een cultsucces, wat uh, zeker nadat het uitgezonden werd op dvd voortleefde. Uh, maar dat is ja, wel de rol waarbij die groot geworden is. De, de knuffelbeer, de maffiabaas die enerzijds mensen op gruwelijke wijze afmaakte. Maar anderzijds voorstelde uh, ja, mensen zijn geweten en met zijn familie leefde Zoals uh, ieder mens uh, van ons. En, en wat betekende dat? Dat hij zoveel bekendheid kreeg door die rol van Tony Soprano. Wat, wat deed dat met hem? Hij vond het heel moeilijk om met mij om te gaan. Hij noemde zichzelf ook een, uh, een, een 150 kilo zware versie van Woody Allen. Die hm. totaal neurotisch werd ervan. Hij was relatief verlegen. En uh, al die roem hoefde van hem niet. Hij had ook zoiets van, goh, een bakker vraag je ook niet uh, uh, naar het privéleven. Omdat hij uh, goed brood bakt. Dus uh, hij vond zichzelf wel een vakman. Maar al die roem, daar kon hij niet zoveel mee. Ja. Kun je wat betreft zijn acteren, zijn acteren, zijn carrière zeggen... dat het toch een beetje laatbloeier ook was? Nou, dat, ja, op zich, op zich wel. De Sopranos heeft hem wel groot gemaakt. En in, film, in zijn filmcarrière was hij voornamelijk ver, veroordeeld op bijrollen. Ook vaak de bijrollen van, van crimineel of mafioos, zoals in True Romance van uh, Quinto Tarantino. Of recent nog in Killing Dan Softly met Brad Pitt. Uh, maar daar, ja, hij speelde wel altijd een rol die erbij bleef. Uh, ook al had hij maar een paar scènes. Het was wel de acteur die je onthield, hoe, hoe, hoe oudmatig de film soms ook was. Mm. En de serie, de Sopranos. Um, wat is jouw oordeel? Dreef die op de rol van uh, Tony Soprano op? Uh, het acteerwerk ook van Candolphin? Uh, ja, absoluut. Hij, hij was gewoon de serie uh, en iedereen vereenzelvigt hem ook met dat personage. De rest uh, van zijn leven nou ja, en ook na zijn leven. Dat is een beetje het vierbotje-effect. Hij kon uh, ja, dat imago eigenlijk nooit meer overstijgen. En hij was zo succesvol dat hij ook als uh, een van de eerste acteurs 1 miljoen per aflevering kreeg voor de Sorry. laatste twee seizoenen. Uh, dat gebeurde tot die tijd alleen maar met de acteurs van Friends, dus favoriet, de favoriete comedy serie. Um, um, en hij kreeg het op een gegeven moment ook. Om, ja. Omdat ja, als hij eruit zou stappen, zou die hele serie in elkaar worden. En dat wilde HBO uiteraard niet. Nee, Hij was een beetje dik hè, de laatste tijd, uh, was hij, was hij was erop hij op gevallen, ja. Hij ja. was aangekomen. dat klopt. Ja, ja het is dramatisch. Uh, um, hij is gestorven van een hartstilstand in Italië, wat op zich wel poëtisch is. Want zijn ouders hebben hem altijd bijgebracht dat hij zijn roots nooit moest verlogen. Hij was zelf geboren in New Jersey. Maar hij ging, toen hij jong was, ook uh, vrijwel elk jaar op vakantie naar Italië om zijn cultuur te leren kennen. En hij was ook nu weer uh, uh, ja, op vakantie in Italië voor een filmfestival. Goed, Robert. Dan nou iets vrolijkers. Althans, dat hopen we. <laughs> de film die deze dromer de blockbuster moet worden. The Man of Steel. Nieuwe film over Superman. Laten we even in de stemming komen. To speeding bullet. Himself, Clark Kent. Robert, jij hebt de film gisteravond gezien, wat vond je ervan? Um, uh, ja, dit moet, moest weer de nieuwe reboot worden. Een reboot is als een serie opnieuw begint. Dat is de afgelopen jaren heel vaak gebeurd met Spiderman, met Batman. Ook al met Superman, zes jaar geleden, uh, toen er een nieuwe versie uitkwam. En uh, ja, het voegt zo weinig toe aan de, nieuws, aan, de, aan de oude serie. We kennen natuurlijk Sp Superman allemaal van Christopher Reeve, de acteur die, uh, die uh, onlangs overleed, uh, nadat ze het paard gevallen was. Dat is een beetje de, de, de, de oer-Superman. Het rare lokje. Dat was de eerste film waarin je mensen echt door de hemel zag vliegen. Wat, wat in die tijd revolutionair was. Maar het, het is een heel moeilijk personage om meer mee te doen dan dat. Superman is totaal onaantastbaar. Het was ook het, ja, een, een verbeelding van de Amerikaanse suprematie in de jaren 40 en 50. Uh, het enige wat hem kan aantasten is kryptonite. Uh, een stofje van zijn thuisplaneet. Maar de, de, de traumatische diepgang die de laatste jaren aan superhelden gegeven wordt... die mist hij gewoon heel erg. Ja. Ja, dus, dat werkte dus, ook in deze film weer. Ja, dus wat met Batman is gebeurd in de Dark Knight, die hebben ze donkerder gemaakt hè, wat duisterder. Eh, Spider-Man als twijfelende puber neergezet. Dat is dus bij Superman niet gebeurd. Ja, dat blijft natuurlijk een goed zak. Uh, ja, nee, hij, hij is zo onaantastbaar. En, en Cesario is wel geschreven door Christopher Nolan, de grote man achter de Dark Knight-trilogie, uh, waarin dat wel werkte. Waarin hij ook een hele goede hoofdrolspelers had, Christian Bale. Uh, die, die die trauma's enorm tot uiting kon brengen... Uh, waar ook heel veel humor in zat. En dat, dat zit in deze film allemaal niet. Het is vrij rechtlijnige actie, uh, veel gepraat. Hij, uh, hij, er wordt heel, heel veel gepraat door zijn vader, gespeeld door Russell Crowe... door zijn pleegvader, gespeeld door Kevin Costner... die hem allemaal wijsheden meegeven over het leven... Maar echt spannend wil het allemaal niet worden. En dat is toch een beetje een teleurstelling. Ja, wat heeft ook een raar vischuppenpakje aan trouwens. Ja, hij heeft een, hij heeft een nieuw pakje, want dat rare rode onderbroekje moest uit. Dat was niet van hele tijd. Oh, ja, is dat, was dat echt Hij een heeft helemaal gerestyled, dat wil niet meer. En er zijn ook hele discussies op Twitter en op allerlei fora of dat nou wel of niet goed is. Maar nou ja, als het over zulk uiterlijk vertoon gaat, dan weet je al dat het inhoudelijk uh, niet zo goed zit met de film. Anders zouden we het daar wel over hebben, lijkt mij. Uh, nou ja, over uiterlijk vertoon gesproken. Want ik, ik, ik heb de trailer gezien, het ziet er wel heel mooi uit. Ja, maar dat mag ik wel voor een film die 50 miljoen kost. Oh, ja. ja, dat mag ja. Wel, ja. Dat, dat moet je wel aan afzien dat de effecten goed zijn. Uh, en het ziet er ook beter uit dan in 1978. Als je dat nu kijkt, die effecten, dan is het toch een klein beetje krukkig Terwijl het die tijd revolutionair was. Mm. Ja, uh, ik moet je wel even waarschuwen, Robert. Marcel heeft het shirt, t-shirt aan. Oh, dus, sorry. Dan weet je dat. Ja. Ja. Zo'n schubber, <laughs> zo schubberpakje heb ik ook uh, aan nu. Nee, maar het, het, het, het zou weer een nieuwe reboot moeten worden met weer een vervolg uiteraard. En dat hadden ze gehoopt. Hij is wel een heel groot uh, in Amerika geworden de afgelopen weken in de bioscopen. En ze doen het daar erg goed. Dus dat vervolg komt wel. Maar kwalitatief kan het gewoon niet tippen aan uh, de, de, de reboots, dus de doorstart van al die andere comic series van de afgelopen jaren. De Avengers, uh, Spider-Man en Batman. Hm. Nou, Robert Blokband, Het was wel iets vrolijker. <laughs> het was wel iets vrolijker, toch? Ja, ja ga toch maar kijken. Nee. <laughs> Veel plezier met je shirt. Ja, dankjewel hoor. Blokband, een filmjournalist dus over Gandolfini en de Man of Steel. Zal ik het wassen anders even? Iets te heet? Je shirt? John Bakker! kan ook iets meer eten. Bij mee. <laughs> de ANWB. mogelijkheid mogelijkheden toven hoor ik al. <laughs> <laughs> Hoe is het met de, met de file, ah, Het valt nog steeds reuze mee hoor. 23 files, zo'n 70 kilometer bij elkaar, maar weinig bijzonderheden. De langste file nu op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en den Haag Malieveld 7 kilometer. En na een ongeluk op de A32 vanuit Meppel naar Herenveen. Bij Herenveen Zuid 2 kilometer file en de rechter rijstrook is dicht. Dit is tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. De tariefverhoging van het openbaar vervoer in Brazilië is van de baan. De burgemeesters van São Paulo en Rio de Janeiro... hebben vannacht de tariefverhoging ongedaan gemaakt. De beslissing komt na de golf van demonstraties. Die is begonnen als protest tegen die tariefverhoging. En het is dus uiteindelijk een overwinning voor de betogers. Maar het is maar zeer de vraag of de rust daarmee weerkeert. Want volgens onze correspondent Mark Bessems... zijn de Brazilianen echt boos. Pagy vica como nunca Denk rua, kom de straat op, zingt Urapa, een vrolijk deuntje bedoeld om auto's van een Italiaanse fabrikant te verkopen in Brazilië. Reclamecampagne. Speciaal voor de Confederations Cup. Die boodschap hebben honderdduizenden op deze manier geïnterpreteerd. Binnen een week was een kleine protestbeweging tegen de verhoging van tarieven in het openbaar vervoer de grootste volksopstand in ruim 20 jaar. Brazilië is de straat opgegaan omdat er zoveel mis is met het land. Iedereen is verrast door het moment, door de massaliteit, door de aanleiding. Maar niemand kan verbaasd zijn over de klachten van de Brazilianen. Die bestaan namelijk al jaren. Dit is de stem van een woedende arts in Rio. Politici zijn bezig met het WK en ondertussen is de gezondheidszorg een ramp. Deze boze arts was vorig jaar een fenomeen op de sociale media. Net als deze lerares, Amanda Gurgel. Ze spreekt lokale politici toe tijdens een openbare zitting over het onderwijs, twee jaar geleden. Na al die cijfers en grafiekjes, zegt ze, heb ik een simpel getal voor u. Een 9, een 3 en een 0, mijn salariobase. 930 reais. 9, 3, 0. 930 real. mijn salaris. Omgerekend zo'n 300 euro. Kom niet aanzetten met mooie woorden, zegt Amanda, want geen enkele regering heeft ooit in dit land onderwijs gezien als prioriteit. In nenhum governo, in nenhum momento. In ons land Zelfs sommige politici maken zich kwaad. Dit is een parlementslid in Rio de Janeiro die haar collega's tijdens een zitting in 2010 de huid vol scheldt. Wat is dit voor een cynisme van de boeven in dit huis? Er zomt de misdaden op waarvan een collega wordt verdacht? Slechte gezondheidszorg, slecht onderwijs, corruptie. en dan toch peperdure evenementen organiseren? Een commentator op televisie wint zich er flink over op. een Stelt u zich eens voor, zegt hij. Ouders die hun kinderen laten verhongeren, maar wel nieuwe kleren kopen voor een feestje. Dat is wat Brazilië doet met het WK. Van ons belastinggeld. Maar Brazilië staat bolso, do seu bolso, hipócritas de uma figa. Stelletje hypocrieten, zegt de presentator. Hij verwoorde een paar maanden geleden het gevoel van zoveel betogers op straat. Kom de straat op, zingen ze. Kom protesteren. Voorlopig lijkt de beweging alleen maar te groeien, ondanks het terugdraaien van de duurdere buskaartjes. Die 7 eurocent die maken vast geen einde aan de collectieve boosheid van Brazilië. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7, het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. I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 Bless the bees and the birds Het van de ska madness. It must be love. Mm, love, minor remmers. Ontstaat dat eigenlijk wel eens met die deelauto's? Ja, dat kan, hè. De auto, de auto, delen. Je weet nooit van wie je de auto deelt natuurlijk. Hè. Dan kan je een hele bijzondere relatie krijgen. Wij lopen nu naar met Astrid Verdam door Utrecht. Waar staat die nou, de auto die u geboekt hebt? Hij staat in de Zandhofse straat. Ja, dat is natuurlijk een groot voordeel, hè. Want als u zelf een auto zou hebben, moet je elke keer weer opnieuw... Wacht even... Dan moet je elke keer weer opnieuw uh, een parkeerplekje zoeken? Nee, dat hoeft bij deze auto niet. Dus hij heeft een plek. Uh, hij heeft een vaste plek. Ja. Dus dat maakt het heel uh, voordelig. Wat bent u nou vandaag kwijt? Hoe bedoel je? Nou, wat kost het voor vandaag? Wat kost het voor vandaag? Nou, dat is uh, afhankelijk van hoeveel je rijdt. Maar in principe betaal je 2,50 per uur. Ja. En dan komt er benzine en kilometer bij. Ja, je tankt hem gewoon weer af. Er zijn, het neemt toe, hè? het delen van auto's. Particulieren doen het. Je hebt natuurlijk ook, ook Green Wheels. Uh, meer dan 5000. Is dat nou veel? Nou, het is een fantastische groei. Maar het is eigenlijk pas het begin van een trend. Want uh, ja, er zijn 7 miljoen auto's in Nederland. En wij denken dat de meeste mensen hun eigen auto gewoon zelf willen houden. Die beginnen daar niet aan, natuurlijk. Die beginnen er niet aan. Maar zeker 1% van de mensen gaan we de komende jaren overtuigen. En 1% dat betekent 70.000 deelauto's. Dan heb je altijd wel een particulier bij jou in de buurt. Wie is auto je even of een dagje kunt huren. Ja, dus met MyWheels gaan we nog een enorme groei tegemoet. Er gaan heel veel mensen hun auto opzetten. Daar ben ik van overtuigd. Oké. Okay. Nou, wij wandelen verder op weg naar de huurauto. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. Veel internationale media besteden aandacht aan de dood van soprano-ster James Gandolfini. Hij overleed op 51-jarige leeftijd in Rome. Over de doodsoorzaak wordt bij CNN al druk gespeculeerd. Did he have some sort of, uh, pre-existing condition that he didn't know about? Uh, were there medications or drugs in, in his system at the time of this? You're also hearing this, this notion, was there a stroke involved? Could that have been because of poor blood flow to the brain uh, at the same time as this problem with the heart? So uh, there's, there's a lot of things, uh, that we you know still as, as you're suggesting, again, John we need to figure out. Ja, er zijn nog veel vragen te stellen bij de dood van de acteur. Op Twitter is uh, de dood van James Gandolfini inmiddels trending topic. Ook veel Nederlanders waren fan van hem. Zo twittert zanger Thomas Bergen. Rip James Gandolfini. En na acht keren soprano's voor en achter bekeken te hebben, noem ik mezelf fan. Hij was fantastisch. Ook door Amerikaanse collega's is geschokt gereageerd. Acteur uh, Ewan McGregor twittert: De wereld verliest een van de beste acteurs. Hij was zo'n talent. Ik ben bedroefd. En actrice Susan Sarandon twittert: Hij was een van de liefste, grappigste en meest gulle acteurs met wie ik gewerkt heb. Nou, naast alle bedroefden, ook een uh, hele aardige tweet van Peter Rijsma. Hij is niet dood, hij zit in een getuigenbeschermingsprogramma. In Oosterwijk is de brand in de aanmaakblokjesfabriek inmiddels onder controle. Omroep Brabant schrijft op de website dat door de brand veel as is neergedaald. De gemeente adviseert mensen nadrukkelijk om die asdeeltjes en brokstukken niet aan te raken. Op Twitter, Twitter meldt de gemeente nog dat kinderen wel gewoon naar school kunnen. Nou, fokken en sukken vragen zoals elke dag ook vanochtend weer input voor grappen. Er zijn inmiddels aardig wat grappen bij ze binnengekomen en ze hebben ze retweet. Bijvoorbeeld, nou ze doen het. De AMA-blokjes En reclame stunt zeker. Het uh, fabriek Brand. Het wordt waarschijnlijk de meest besproken baby van het jaar. De nieuwe Engelse koning of koningin. Het Engelse Koninkhuis is bezig om te voorkomen dat de geboorte van de troonopvolger een mediacircus wordt. Zo is nu al duidelijk dat de eerste mededeling komt als Kate in een vroeg stadium van de bevalling in het ziekenhuis is aangekomen. ABC Nieuws heeft maar alvast berekend wat de economische waarde van het ongeboren kindje is. Dat is natuurlijk ook interessant. De verwachting is dat de baby voor omzet van 300 miljoen euro gaat zorgen. Zo wordt de markt natuurlijk overspoeld met allerlei gadgets en dingetjes. Dan moet je denken aan rammelaars, bekertjes, pantoffeltjes en ook koninklijke spuugzakjes. En op Sky News zag ik zo net dat het koninklijk paar echt niet weet wat het wordt. Mm -hmm. Een baby wordt het. <lacht> de Amerikaanse Bank stopt het stimuleringsprogramma. Na negen uur kijken we hoe de beurs in Europa daarop zullen reageren.